Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump komt binnenkort met importheffingen op goederen uit Europa... De EU kan rekenen op tarieven van 25% en daarmee lijkt een handelsoorlog met de VS een stuk dichterbij te komen. Op een persconferentie zei Trump dat de EU is opgericht om de Verenigde Staten te naaien. Over Europese tegenmaatregelen zei Trump zich geen zorgen te maken. Ze kunnen het proberen, maar ze kunnen niks, was zijn commentaar. Met de heffingen zou hij voornamelijk de Europese auto-industrie willen treffen. Op de bezette westelijke jordaan is een jongen van 16 neergeschoten, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Het Israëlische leger meldt de dood niet, maar zegt wel operaties te hebben uitgevoerd. Daarbij zijn 19 Palestijnen gearresteerd en zijn wapens in beslag genomen. VN-hulporganisatie UNRWA maakt zich zorgen en zegt dat er afgelopen weken door operaties van Israël tienduizenden Palestijnen ontheemd zijn geraakt op de westelijke jordaan -oever. In Zuid-Tirol in Italië is een Nederlandse skier omgekomen. De man van 50 botste op een liftpaal en werd met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij niet veel later overleed. De Italiaanse autoriteiten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. De actrice. De Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg is overleden. Ze is bekend van haar rollen in de series Buffy the Vampire Slayer en Gossip Girl. Volgens het Amerikaanse ABC News is ze doodgevonden in haar woning in New York. Een doodsoorzaak is niet bekend, maar de politie zou uitgaan van een natuurlijke dood. Trachtenberg brak in de jaren negentig door als kindacteur in verschillende producties van Nickelodeon. Ook speelde ze in de comedy Eurotrip. Michelle Trachtenberg was 39 jaar.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 If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know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 Welkom terug, luisteraars. Bij FanFan. En vanavond met Jessica. Die ons, ons alles vertelt over Whitney Houston. Mooie ja, muziek. Ja, dat, en ik dat val was die, hem, hè? Ja. Ja, uithalen. je zou bijna gaan huilen. Ja, <laughs> ja dit ja. is toch wel een nummer wat iedereen kent, toch? Zeker, ja. We hadden het net over de top 2000. Vraag me niet waar die staat. Maar ja, ja hij staat er wel in, denk ik. Dat maar hij was... komt ook van die film, eigenlijk. De Bodyguard. Ja. ja, ja. Ik... Uh... Ik, ik was echt uh, helemaal, uh, helemaal uh, ja, verbouwereerd toen dat voor het <laughs> eerst... Uh, ja. ja, toen kwam ze ook nog uh, bij Veronica, kwam ze geloof ik, op tv. En uh, oh. ik mocht naar die film. En, uh, ja, ja. Het, het is, uh, ja... Het, het, ik weet niet, voor de mensen die het niet kennen... Het gaat eigenlijk... Ja, Wiet Nieuws speelt een zangeres. Dus een beetje een typecasting, ja, maar... Ja. Uh, en die, die wordt bedreigd. Ze krijgen dreigbrieven. En, en de beveiliging in haar huis is niet goed. Nee, nee. Dus, de, dus haar zus en haar management die hebben paniek. En die weten niet hoe ze haar moeten beschermen. Zij heet... Rachel heet ze in die film en dan komt Frank Farmer, oftewel uh, Kevin Costner, die komt Kevin. Uh, onze held Kevin ah, Costner ja, ja, ja, die ja, komt ja, haar ja. beschermen. Oké. Okay. En uh, nou ja, zoals met veel uh, mooie yeah. films worden ze natuurlijk verliefd op elkaar. Okay. En dan uh, ja. gaat dit nummer over. Ja, het gaat eigenlijk... Aan het einde zit het nummer. Dan, dan, dan, dan besluiten ze dat de relatie toch... Ja, het is wel een spoiler voor mensen die deze film nooit <laughs> hebben gezien. Maar aan het einde besluiten ze dat ze van ja. hem blijft houden. Maar oh, dat ze okay. niet bij elkaar blijven. Omdat uh, oh, yeah. dat niet gaat in de relatie uh, wordt dat te moeilijk. Dus, maar ze houden wel van elkaar. Oh, dus mooi. ik, ga, ik ja. blijf altijd van jou houden. hè? Dus ja. eigenlijk is dat... Uh, ja, maar het ik geef wel zo. die uithalen zo mooi. En hoe hoger. Ja. Je zei zelf net nou: niemand kan dit eigenlijk. Nou, het, het komt natuurlijk van Dolly Parton af. Hè. Het is ja. een country-nummer. Dolly Parton heeft ook haar. En Jackie Costner is een echte country-western uh, fan. Oh. En die zei van, jongens, er is nog een heel mooi nummer van um, Dolly Parton. En dat kun, kunnen we dat niet in die film kwijt. Oh, echt, en uh, de echte versie ah. zit ook heel even in de film. Ja, Daar ja. dansen ze samen, dansen ze even in een pub uh, of in ja. zo'n uh, zo Amerikaanse ja, bar. Ja. Dansen ze heel even en dan moeten ze ook lachen, dat is heel leuk. We hebben ze in de scène gelaten, schieten ze allebei een beetje in de lach. Oh, okay. Omdat de versie zo ontzettend <laughs> country en <and> west is. <laughs> ja, en het mooie is, Dolly Parton heeft... Um, in uh, uh, coronatijd... het geld wat zij heeft verdiend... met het nummer Whitney uiteindelijk want ze heeft toch de muziekrechten ja, zijn van Dolly Parton. Ja. En dat geld heeft zij... Uh, gedoneerd aan, uh, aan, uh, aan... kansarme kinderen. Mooi. Dolly ja, uh, Parton is altijd heel erg... Uh, yeah. goed geweest. Het was een hele... hele ja, Fantastische vrouw is dat nee, ook. Zeker, inderdaad, ja. En ja, die ja. heeft het, uh, het geld wat ze eigenlijk verdiende aan dit nummer... omdat wit Nieuwsen er zo'n grote hit als ja. van ja. maakte weer... Okay. Ja. heeft ze dat geld weer gedoneerd. Ja, oh, dat is dus, mooi hoor. Ja, een ja. prachtig ja. verhaal. Ja. Ja. ja. Maar ja, het is, uh, ze heeft toch in die film gespeeld in Whitney dan? We hebben het over. Mm -hmm. Dus is ze is ook actrice geweest? Ja, ze is zeker actrice geworden eigenlijk. Ja, en, uh, deze film Goed, uh, was haar debuut. Ja. En uh, we hebben in 1995 nog een film... En uiteindelijk... Um, moet ik even spieken worden... Datum... Uh, uiteindelijk komt er ook in... Uh, er komt nog een Disney-film. Uiteindelijk uh, heeft ze Cinderella ook gemaakt... In 1997. Oh, okay. Ze heeft ook uh, nog twee producties gemaakt. Ze heeft, uh, voor Disney heeft ze dus niet zelf in de film gespeeld... Maar heeft ze wel uh, okay, meegewerkt yeah. aan een paar okay, films. Yeah. En ze heeft uh, helaas... haar alle, allerlaatste alle film was Sparkle... Dat was haar allerlaatste project, was een film. Oké. Okay. Dus ah. uh, ja, zeker. Films ja. zijn uiteindelijk uh, misschien nog wel belangrijker geworden dan het zingen. Of, of in ieder geval... Voor haar eigenlijk, uh, ja. Zij, vond, ja. dat ja. zij ja? vond dat heel leuk. Ze vond dat heel leuk om te doen. En, maar het uh, trok heel veelzijdig, hè? want je zegt inderdaad, actrice, filmproducer. Ja. Recordproducer misschien ook nog, hè? Um, ja, ja, ja, ja. Is zij ze ook heeft ook nog eigen nummers geschreven of zo? Of nummers nee, van ze heeft nee. wel wat meegeschreven, maar... Uh, dat gaat om een paar zinnen of een paar mee... Uh, oh, nee, okay. ze, heeft, ja. Ja, ze heeft wel liedjes geschreven, maar daar gaan we niet over hebben. Want die zijn niet... Uh, <laughs> die zijn, nou ja, die komen niet in deze lijst even voor. Dat is wel nee, echt nee, voor de nee. echte fans nee. weten we ja. welke liedjes ja. het zijn. Maar het, echt het schrijven is het nooit helemaal... Nee, uh, okay. nee, nee. nee een beetje richting de gospel wel. Ze dus daar staat ja. Jesus Love Me staat er op... op, op uh, ja. Op de Bodyguard texten. Soundtrack staat dat nummer. En dat is wel een beetje ook meegeschreven. Ja. Maar het volledig nummer is er eigenlijk niet echt uh, nee. uh, meegeschreven. Ze heeft nooit oh, okay. echt zelf... Ja, apart, uh, ja. Ja. Nee, ja, als je kijkt, ja. je bent niet altijd goed in, in al. En als dus ik aan uh, uh, de Bodyguard denk... heb ik altijd uh, Paul Simon in mijn hoofd met uh, They Call Me L. Dat moet nee. je me helpen, dat weet ik niet. Nee? Oké. Okay. Nee. Ik dacht... Want ik heb ze te zoeken, maar die staat inderdaad niet op die... Uh, nee, want de soundtrack nee, is niet soundtrack. alleen maar wie het nieuws. De soundtrack heeft oh, uh, ook een Joe daad, Cocker, ja. geloof ik, erop. Joe Cocker. En uh, okay. er staan wel wat, ja. uh, wat ja. grote artiesten ook. Want het is namelijk... Um, moet ik even in mijn administratie... Het is wel het beste verkochte soundtrack ever. Echt waar? Dus uh, Zo. daar valt die... Uh, ja, ja, ja. Ze ja. oh, heeft dat ook niet ontzettend niks. veel Grammys, Emmys, alles gewonnen. Ja, ja, ja. ze heeft echt een, uh, een hele kast vol met... met Um, ja, met prijzen okay, uit, ja, deze, ja. uit deze film. Uh, dus... Wanneer was die film eigenlijk? De film uh, was in 1992. 92. Ja oh, en ze okay. heeft um, daarmee getoerd tot en met 94. Dus tot en, en je met... hebt hem in de bioscoop gezien, meteen. Uh, ja, dat is nu een, een, een was op een gegeven moment een remake, is er nog geweest okay, uh, yeah. van de Zuid-Afrika-versie. Um, uh, en daar heeft ze hem afgesloten met uh, Nelson okay. Mandela. En alleen tussendoor heeft ze ook nog even een kind gekregen uh, in, 93. in maart 1993 is haar dochter geboren. Dus die kwam okay. ook nog even tussendoor. Uh, dus als je al druk genoeg was uh, met Zeker. de filmcarrière en live optreden... Ja. Dan, uh, maar even stop. heeft ze meerdere kinderen gehad? Eentje ja. maar. Okay. Ja, Eentje maar, uh, Toch wel te druk gehad, ja. Ja, ja ik denk dat dat uh, moeilijker was. We hebben het wel geprobeerd. Uh, want meneer Bobby Brown, haar man, had heel veel kinderen. Oh. Oh, ja? Ja, die had een beetje te veel kinderen ook op, uh, op, oh. bij verschillende vrouwen. Uh, Echt maar, oh jee. Dus viel ze ook nog op de verkeerde? Ja, ja, ja. ja. Nou, we kunnen ja. Over, over die relatie kan ik ook nog genoeg. Uh, <laughs> daar kunnen we nog wel een, een hele uitzending ja. over doen. Maar we gaan even terug, want wij, ik moet eigenlijk ook nog vragen doen wie is geïnspireerd en wie heeft ze geïnspireerd. Want we krijgen nu een nummer I'm Every Woman. En misschien kunnen we dat halverwege draaien... en dan gaan we over naar Shakka Khan. Ja, die dat is ook inspiratie. Noemt. Waar ja. ze ook als jong meisje ook achter de achtergrond zangeres van is geweest. Ja? Of een goede, okay. goede vriendin van de moeder eigenlijk. En dit ah. nummer heeft ze zwanger in de clip. Is Echt? Dit, ja? Dikke buik, helemaal vol zwanger... Uh, heeft ze deze, deze videoclip opgenomen. Ja. Ja. En Shakka uh, Khan was een grote inspiratie. Uh. Oké, okay. nou, dus halverwege schakelen over naar Shakka ja. Khan. Ja? Thank you. Ja, dat was uh, I'm Every Woman. Uh, in het begin door Whitney Houston. En halverwege overgenomen door Shaka Khan. Ja, ja dat hebben we ken. leuk uh, over elkaar gehad. En wat is nou het verschil tussen die twee? Leeftijd, sowieso. <laughs> ja, leeftijd? Nee, toch? <laughs> ja, Shaka ja, Khan is wel wat ouder. En uh, die leeft nog wel, nu trouwens. Ja, die leeft nog die wel, die leeft maar nog toe wel. Toen de tijd. Ja. Ook ja. een prachtige vrouw trouwens. Ook een hele, hele, hele mooie hele Maar die schang, is hè. meer... Uh, ja, die uh, zit echt op die soul uh, Ja, echt de soul, soul muziek. En ja, zoek, die ja. zit ja. echt op die zoolrand. rand. Die, uh, die, uh, ja, die is wat minder... Ja, ik, ik, Ze zit een beetje op... De, als je Supreme Radio aan hebt, dan komt dit nummer heel vaak... Uh, ja. Ja, ik vind op. het een mooi nummer inderdaad. Het is een heel ja. mooi nummer. Ja, het, het is natuurlijk wel girl power. Het is natuurlijk wel ja. vrouwen emancipatie komt hier... Uh, Komt lekker hieruit. En uh, ja, en het zwingt het ook lekker. Zeker, ja, eh, onder meer. Het, is, het ja. is gewoon een heel fijn, uh, fijn nummer. En de tekst is mooi. En, uh, was het ook een nummer geschreven voor Whitney? Uh, nee, het is nee? echt. Jacques Kan heeft het echt voor zichzelf uh, geschreven. Oh, okay. En, het en het Whitney Houston opgenomen. heeft echt ja. aan haar gevraagd: van. Uh, het was eigenlijk een soort extra nummer op de soundtrack van The Bodyguard. Een soort extra. Ah, uh, okay. cadeautje wat er nog op uh, ja, is ja. gekomen, uh, omdat ze toch zoveel plezier hebben gehad om dit op te nemen, wilden ze ook graag. En Shakka Khan zit ook in de videoclip. Okay. Heel even ja. aan het einde, dan, dan uh, leunt ze zo op haar schouder van uh, hè, ja? je bent mijn woman, <laughs> een beetje zo. Uh, <laughs> okay. ja. Ja, dus, uh, ja. Nee, ze zijn echt... Shakka uh, ja. Khan heeft ook toen nieuws overleed een heel uh, emotioneel uh, interview okay. gegeven ook. En, uh, ja. Echt gewoon een soort... Uh, net als Orita Franklin. En dat zijn allemaal ja. vrouwen die allemaal in haar leven ook uh, voorbij kwamen. Dat waren ja, dat vrouwen belangrijk. die bij haar moeder over de vloer kwamen eigenlijk. Ja, en ja. waarmee ze ook in de studio uh, is opgegroeid. Ja, dus dus ja, daar komt echt... Die, die, die, die family soul komt daar echt vandaan. Ze waren geen uh, competent... Uh, nee. nee, geen, competent, geen concurrentie. Nee, geen nee Nee, absoluut niet. Nee hoor, nee, nee, want anders geef je ook elkaars nummers natuurlijk niet uh, dus waar, aan elkaar. Ja, ja. En, uh, nee, nee, ze zijn... Uh, vooral Arita Franklin heeft ook wel uh, samen met Wiet een nummer op. Ik heb dat geloof ik wel in het lijstje erbij, maar ik weet niet of we aan toekomen. Maar hebben we hebben ook samen een liedje gedaan. Ze zijn allemaal echt... was het. Het is It het was wasn't, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. ja. Yeah. Uh, uh, dus uh, ja, die dames zingen met elkaar voor elkaar ja, en, ja, ja. Uh, Gebruiken gebruiken mekaars muziek alleen maar om ja. er beter van te worden en om elkaar te ondersteunen en met z'n allen beter te worden, ja, van. zo moet ik het zeggen. Om ja. ja. mooie muziek te maken. Ja. ja. Ik denk dat het ook wel belangrijk is voor die mensen, ze zingen niet alleen maar, ik denk dat het ook wel goed en leuk is dat ze hun is denk ik ook hele mooie muziek maken. Ja, ik denk dat dit soort mensen jammen met elkaar. Ja, ik denk dat ook, zie je toch ja. voor je, dat en die op een verjaardag met ja. elkaar ja. zitten en dan ja. Uh, ja. begint er één gewoon... Ah, oh, oh, oh. Ja, dan ja. krijg je ja. dat. Ja. Ja. En in zo'n kerk, ja. hè? Ja, kijk ik, ik, soms, ja. zou ik wels, soms zou ik wel eens gewoon een keertje in zo'n zo kerk willen zitten. Ja. Maar ja, dat komt gewoon... Ik, ik, ik ben wel... Uh, ik, ik, ik ging vroeger wel naar de kerk, maar mm -hmm. niet dat... Met zo'n koor en zo. Ja, Kun je een... naar meer gaan? Volgens mij. Eigenlijk zou het gewoon een keertje wat? inderdaad ja. gewoon, gewoon. Ik weet niet of je zomaar binnen mag lopen, maar het lijkt me fantastisch als zo'n ja, koor mag, begint. En, mag zo en een keer ik denk dat ik ga huilen en dat ik niet meer stop. Dat is echt. Ik denk <laughs> dat het helemaal door je, je redt gaat. Je rent niet Nu ga ik. Ja, maar ook <laughs> zo'n. Zo ja, je hebt dan. Uh, volgens mij is dat. Um, van Eddie Murphy, die film van Going to America. Ja, en volgens mij zit er ook zo'n stukje ja. in dat zo'n predikant. Oh ja, het is <laughs> gigantisch. Volgens mij is dat zo. Imp dat, dat, dat, ja, dat geloof ik ook gaat volgens mij door ja. je ziel zoiets. En, dan en dat zo iedereen mee spangeref... gaat doen ofzo. Ja, ze gaan allemaal in die al lange jurken meedoen. Ja, we, ja. we zijn helemaal aan het. Uh, ja, ik ga, ik ga er altijd helemaal. Met Kerst zet ik dat ook aan. Ja? Ja, ik ben als ik met Kerst ben ik in één keer heel erg gelovig. Want dat vind ik heerlijk. <laughs> Gewoon die koren met muziek en die. Nou, ja, heel zeker. mooi. Ja, ja. ja dat ja. heb ik altijd al gehad. En uh, niet dat ik super, super gelovig ben. Maar, maar ik gewoon, hoorde gisteren uh, op de radio ook een, uh, iemand zeggen... dat ook een, ja, een psychiater of zo... met z'n allen zingen, dat maakt je gelukkiger. Dat maakt je heel gelukkig. Heel ja, zeker, ik, ja, ik denk ja. dat maar die mensen komen ook gewoon... ruilend van geluk komen. Die, die, die, ja. die komen dan ook zo'n dienst uit, ja. volgens mij. En daarom gaat er misschien iemand lopen dan. Lopen? Nou, er wordt er wel eens iemand voorin de wielstol, voor rolstol de, uh, de voorin gaat, die gaat ja, ja, ja. Dat is wel best wel. Een ja, ja, ja. Ik ah. denk dat jouw man daar nou ook dat dacht toen, ja. Uh, ja. toch? Ja. <laughs> <laughs> maar dat is heel wat anders. <laughs> ja. Run to you. Run to you. Zit ook in de film? Oké. Okay. Stukje ja. in de film. Dan uh, kijkt Kevin Costner die kijkt naar een rennende. Witney Houston, en die, ja, die oh, ja? wordt op dat moment verliefd op, dat, op dat, ja, die vrouw die door die wolken rent. En mensen die de film kennen, die uh, herkennen dit stukje misschien wel. <laughs> ja, hij staat op uit zijn stoel en hij kijkt naar het scherm. En hij kan gewoon niet geloven hoe mooi ze is. En ik, ik geef ah, hem helemaal gelijk. Ja, ja, ja. Ik moet toch eens gaan kijken weer naar die Je film. Je moet echt de film een keer weer gaan kijken. Ja, ja ik eigenlijk ook. Ja, ja. Ik, ook de... ik heb hem wel een keer gezien, dat weet ik. Inderdaad. Iedereen heeft hem ja. wel eens gezien, ja, maar ja. Uh, ja, het is, ja het is echt... Uh, yeah. Dus The Run To You is echt daar een, een, een stukje van. Dat hij echt op dat moment, wordt hij echt verliefd. Dus... Ja, hier komt hij. nummer van The Bodyguard, ja. Ongelooflijk. Dus ja, we hadden het er net over, we vonden dat The Bodyguard wel drie nummers verdiende. Drie, ja. ja. Ja, omdat het toch de soundtrack alle tijden altijd is geweest, um, vond ik eigenlijk dat uh, dit, uh, ja, dit stukje in haar, in haar carrière eigenlijk haar hoogtepunt ah, uh, wel, yeah. uh, wel is. Afgesloten uh, met uh, Nelson Mandela in uh, in Zuid-Afrika en um, ja, ja dit, is, dit is echt wel, uh, ja, hier was ze, was ze gewoon ja, ja. Ja. bijna onmenselijk goed. Gewoon. En heeft ze een beetje vroeg gepiekt eigenlijk wel hè? Uh, is in 80 begonnen, 85? Ja, begonnen, ja en dan inderdaad een binnen 10 ja. Ja, jaar al uh, ja, binnen tien jaar eigenlijk al, uh, al, al super groot. Ja, want ik weet een beetje waar je heen wil natuurlijk. Is dat het daarna een beetje lastiger werd allemaal. Omdat ja. ze gewoon ook een beetje de weg begon kwijt te raken door de fame. Wil ik eigenlijk wel zeggen, haar, haar man Bobby Brown, een gemiddelde zanger, prima vent. Maar de, die kon er niet mee dealen. Okay. Dus die ging ook een beetje rotzooi schoppen en zo. En oh. daardoor kwamen ze slecht in de media en... Um, hij werd regelmatig werd hij ook vastgezet. En dan okay, stond zij yeah. aan de rechtbank. Zond het een beetje ja, yeah. onder invloed te schreeuwen dat hij weer vrij moest. En het is allemaal imagoschade geweest. En Precies, uh, allemaal ja, niet ja. zo best geweest. Dus na, uh, na, ja, in 1995 in, in uh, merkten we als fan een beetje dat, uh, dat de druk van de industrie uh, behoorlijk meespeelde. Yeah? En, uh, okay. ja. yeah. Dus maar um, ja, ze was absoluut niet uitgespeeld. En um, zij heeft voor zichzelf besloten dat ze dus meer die filmkant uh, uh, oh. op wilde. Ja, ja, ja. En um, toen hebben ze Waiting to Exhale gemaakt. Dat is in okay. 1995. Yep. Dat is een film met onder andere Angela Bassett. Uh, Angela Bassett is beroemd van de rol die ze als Tina Turner uh, heeft zij, uh, oh, gespeeld. Okay. Dat is een hele mooie... Uh, ja, ook een hele... Intrigerende song, of, uh, actrice. En, ja. en, en Bid Newsom wilde heel graag met haar een mooie film maken. En okay. Waiting yeah. to that, Exhale gaat over that. eigenlijk een vriendschap... tussen vier vrouwen die allemaal um, liefdesproblemen hebben. Het is eigenlijk een <laughs> beetje wat Sex in the City uh, had. Ah, ja, maar dan ja, een ja. beetje de, de volwassen versie daarvan. En um, daar hebben we... Uh, we ja, Exhale heet het nummer. en yeah. um, het is eigenlijk als je als vrouw um, um, um, voelt dat je iets gaat uh, voelen voor een man. Dat komt een beetje terug in deze film. Dat op het moment dat ze denken van oké, okay, deze man gaat het voor mij zijn. Adem ik uit. Ja, ja. En dat is... Je, ja, ja. ja, ja. Dit okay. is hem. Leuk, Dat is een ja. beetje waar, waiting to exhale uh, ah, of exhale okay. op. Dus daar ja. komt het soup soup vandaan. Ik laat hem, he, hij, dit is mijn man, dit is de ware. Ja, ja. Dus bij een date, ik, niet meer te zoeken of zo. ik heb hem gevonden. <laughs> ja, ja, daar komt dit nummer ja. een beetje uit. Uh, ja. Gemaakt door Babyface. Dat is een hele bekende Amerikaanse producer die ook nu nog steeds... Uh, Babyface. Babyface, hè? misschien ja. wel bekende namen zijn... Uh, ja. Een man die eigenlijk nu nog steeds heel veel mooie, mooie muziek maakt. Voor, okay. voor nu ook, voor de jonge mensen nog ja. steeds. En, uh, ze hebben dus samen ben, dit nummer geschreven. Oh, Waar ben je nu fan van? Waar ben ik nu fan van? Uh, Waar gaan we het volgende week over hebben? Oh ja, maar ja dat is het, uh, gezellig hè, zo. Vind je ah. ook? Ja, nee. Uh, ik, ik kan hier inderdaad heel lang over praten, maar ja. vraag je wat ik nu... Uh, ja, ik, ik probeer wel mee te gaan met de tijd, want ik moet niet te veel blijven hangen hierin. Want uh, ik moet ook nieuwe muziek inderdaad uh, mee, uh, meenemen in mijn, uh, in mijn lijstje. Zeker, zeker. Uh, ja, nee, maar dat heeft hier niks meer. Dat heeft hier eigenlijk... Dit is bijna contraal wat dit is. Soms. Nee? ja, ja. ja, ja. ja. Ja, Dat ja. is soms echt even rampenstampen en uh, ja, echt compleet compleet anders. Wat anders. Ja, klopt. Ja, ja, dit dit is soort vrouwen uh... kom je niet meer tegen. Hè? Nee. nee, voor mij is het. Uh... bij ons een beetje. Ja, Madonna Die... is ook wel oud, natuurlijk. Na, oh, ja. op hoor. Nee, nee. Oh. Ja, ik ben wel bij Madonna geweest. Mijn ja? vrouw is erg fan van Madonna. En alleen Madonna, ik vind Madonna is een zangeres. Wie het nieuws vindt, is een vocaliste. Dat is oh! Veel. Nou, dat dus ja, vind ja. ja. ja, ik morgen. Ja, toch? Ja, ik heb absoluut ja. geen, geen verkeerd woord over Madonna. Want ik nee, heb nee, die show gezien. Nee. In, uh, ja, anders, ja. Vorig ja. jaar in december van Madonna in de, in de Ziggo Dome. Fantastische ja. show. Ja. Maar zingen, nou ja, ik, sorry. <laughs> het is zingen. Het is wel zingen, hoor. Ja, Teleswift uh, kan ook zingen. Ja, maar is duwelijk. het een vocaliste? Nee, absoluut nee, niet. Nee, nee. nee. Dus daar mag je met me in de, over in de discussie. Dat ja, vind ik helemaal dit, goed. Ja. <laughs> maar er zit echt verschil tussen. Ja, echt waar. Leuk om te horen. Ja, toch? Ja. Nou, ja. dat gaan we bij exhale ook weer horen. Waiting to yep. exhale, oftewel shoep-shoep. Shoep-shoep. Shoep-shoep. Ja. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong. And sometimes it's right. For everyone, someone must fail. But there comes a point when, when we exhale, yeah, yeah, say, they do. Ja. Alleen het, het, het ad-lib verhaal wat dat in zit, ze heeft het gewoon helemaal... Er is weinig tekst in, de, in het refrein. Ja. En de, de, de producers hebben haar eigenlijk in de studio gewoon compleet laten adlippen. Dat noemen ze eigenlijk gewoon dat, oeh, dat het doorheen. Ik ga het niet nadoen, ga ik jullie niet aandoen. <laughs> maar het doorheen zingen. Dus je niet houden aan de melodielijn. Dus jezelf invullen ja. van, van uh, de vocals is eigenlijk in dit nummer bij haar oh, zo... Okay. Um, zo uitgebreid, zo briljant. Dus het, het, het ontbreekt aan de tekst. Ze ja, vertelt ja. wel over de film waar mm -hmm. ik net over had... over van, van de vriendschap ja. en het, het, het, het, het, het, het, het uitblazen van... als je voelt Just van dit, dit, dit, ja. dit is het voor mij... Ja. Um, maar de vooral de, de ja de, de eigen invulling van dit nummer is gewoon, ik vind dat briljant in dit in dit. Maar zou nummer. ze dat ter plekke gedaan hebben? Ze heeft het ter plekke gedaan. Ja, ja ze hebben haar gewoon oh, okay. in die studio's, ze hebben die band laten lopen. Of de, de, oh, ja, ja, de, de, de band, volgens ja. mij, ik weet niet eens of het een band was, maar in ieder geval ze hebben, ze hebben dat helemaal. En ze hebben volgens mij ook gezegd van oké, okay, de rechten van dit nummer zijn al compleet oh, van, oh, okay. van Whitney Houston. Want we ja. hebben eigenlijk zo weinig zelf eraan gedaan, <laughs> ze heeft het zo zelf ingevuld dat we kunnen het eigenlijk ja, ja, niet verkopen ja, ja, als, als ja. het nummer van iemand ja. anders, dus uh, ja. ja, ja, ze heeft er wel rijk van kunnen leven denk ik zo, hè, van al die uh, ja, komen. wel, alleen ja. het ging ook wel uit er weer uit, hoor. Ja. Ja, en ja. zeker in deze periode um, uh, was drugs was gewoon wel een, een, een, een groot probleem. Ja. Uh, haar man was een groot probleem. Ja. <laughs> ja, ik, uh, ik, ja, ze had natuurlijk wel uh, een mooi huis uh, in, in ja. New Jersey. Ja. En, en um, volgens mij in L.A. ook. En uh, mooie huizen waren er zeker. Maar ik heb niet het idee dat zij uh, het volledige... Uh, geld heeft gekregen wat ze had moeten okay. krijgen. Ja, ja. Ik ja. denk dat dat tegenwoordig beter is geregeld voor artiesten. Ja, vroeger werden die, die artiesten zeker afgeknepen. Ja, ja platenmaatschappijen ja. werden gewoon heel ja. rijk. Ja. En, en, ja. en platenmaatschappijen uh, ja. zijn, zijn nog steeds heel rijk. En, ja. en zeker met verkoop van cd's toen de tijd ja. en, en zo, uh, denk ik dat dat niet klant, eerlijk klant, werd nee. verdeeld. Ja. Nee, ja. ik denk dat artiesten altijd uh, ondersteunen ja je bent een brand je bent eigenlijk altijd uh, de, de loophondje van de van, de, ja, van zeker een brandnet zoals de Beatles en zo, dus zo die zijn ja, minimaal uitgekleed ja ja die <laughs> ja. mensen zijn allemaal gebruikt als handelsmerk uh, en uh, maar Joost, dat ging dus eigenlijk uh, die uh, de smaak van muziek vond ze wel of uh, van films vond ze wel goed ja naar de -car, ja de, en de toen heeft ze uh, toen nou zijn we toch een beetje weer naar het geloof gaan we nu Okay. Ze heeft de film The Preachers' Wife gemaakt met Denzel Washington. Ja, oh, uh, okay. Een hele, ook een bekende acteur. Ja, zeker. Uh, dit is een kerstfilm. En The Preachers' Wife is in Nederland niet heel groot geworden, maar mm -hmm. wel in Amerika. Dit is namelijk de best verkopende gospelalbum aller tijden geworden. Oh, okay. Ja, op ja. dit nummer heb ik wel gekozen omdat dit het minste gospelnummer is wat erop stond. Omdat <laughs> het, anders gaan we echt naar de kerk. Ik heb dit nummer uitgekozen omdat Annie Lennox heeft dit nummer uh, okay. gemaakt voor Wie het Nieuws. Yeah. En, yeah. Ja, zij werd ook geïnspireerd en uh, zij waren haar ook benaderd. En... Um, ja, dit, dit gaat ook over stappen in het leven. Letterlijk step by step. Ja. Dus uh, ook, ook oh, levenslessen ja. zitten er in, uh, ja. in dit nummer, vind ik zelf. Wat ik erin hoor. Nou mooi. En nog een persoonlijke reden. Dus ja, mijn, mijn vrouw is wel erg fan van Annie Lennox. Dus een klein Voor jou, beetje, step by step. Ja. Well, there's a bridge. And there's a river. That I still must cross. As I'm going.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 Ja, dit was speciaal voor Marjolein. Ik hoop dat het oh, genomen hebt. Dat... Ja. <laughs> ja, de Annie Lennox uh, Root zit hier toch een beetje in. Toch wel Ja, ik hoor ja. het wel een beetje erin ook. Dus, uh, ja. Ja, maar dat was ook de derde film van haar eigenlijk. Ja, dit ja. was ja. inderdaad van The Preacher's Wife uh, ja. afgekomt. Uh, maar je zegt en... ook een beetje gospel. Een beetje de kospel. Ja. ja, dat zat heel erg in die film ook. Okay. Ja, nou, dat is echt een kerstfilm ook. Misschien dan meteen een ander gospel nummer achteraan van Arita Franklin? Ja, gaan eventjes, uh, ja, Arita Franklin was een, uh, een huisvriendin, oftewel een, um, een, een godmother uh, noemen ze dat. Hè? Dus, een, oh, een, ja, een, ja. uh, dus die kwam Beethoven. gewoon bij hun thuis. Ja. Oké. Okay. Dus ja. dat is ook waar, uh, waar de roots vandaan komen qua muziek. Even voor de luisteraar een beetje een andere zangeres doen nu. <laughs> Even een uitstap, ja. <laughs> ja. En dan straks even een beetje in een hakken tussendoor. Ja? <laughs> <laughs> ja? Ik ja, ga even een Rita Fanken doen. I'm yeah. Uh, Mooi nummer eigenlijk, hè? Dus daar is ze ook een beetje door geïnspireerd. Ja, zeker, ja. ja, ja. En de, de, de, nou ja, de mensen die vroeger tv kijken, die kennen natuurlijk wel die Chocomel-reclame. You know, <laughs> dat meisje wat door de kamer ging en uh, dat blikje <laughs> open deed en dan begon dit nummer. Dus dat uh, is natuurlijk... ben uh, je ja, Dat kwartier. hoort hierbij. Ja, ja. <laughs> ja. Dus, ja. Uh, ja ik had nog ja Nu hebben we een, nog, hadden we nog een duet, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb, we zitten ondertussen in 1998. En um, Whitney Houston heeft samen met haar zogenaamde rivaal toen de tijd... Dat ja. dacht men. Maar dat is helemaal niet waar. Mariah Carey was helemaal geen rivaal. Ze waren hartstikke gek op elkaar. En um, okay. ze wilden ja. al die tijd al heel graag een liedje met elkaar opnemen. En um, de soundtrack van The Prince of Egypt, een, uh, een tekenfilm... Ja, ja. Uh, uh, hebben ze dit nummer ja. uh, op de oh, soundtrack okay. ja. uh, opgenomen samen? Dus Whitney Houston samen met, met Mariah Carey. Twee ja. vocalisten. Daar komt ie. Ik hem dicht. Ja, precies ja, ja. bij Mariah Carey. Wat jammer voor de fans van Mariah Carey. Jezus jongens. Ja, ja. Want we hebben nog een hoop andere dingen. Je, je hebt hem wel gezien, hè? Ik heb hem gezien. Ja, ja? Ja, okay. ja, we hebben. In 1999, uh, uh, sorry, in 1999 ben ik zelf uh, naar de AOI geweest. Okay. Met toen zei ja. de vriendinnetje van school ja. of die het leuk vond, heb ik geen idee, want ik vond het wel leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik ben uh, in, uh, in België geweest. Uh, oh, okay. Het was um, nou, dat lijkt me leuk om jouw uh, fan of jouw. Uh, jou, ja god eigenlijk toch een keer ja, te zien. Inderdaad. Ja, ja denk, uh, alleen ja, ja we, we gaan natuurlijk letterlijk nu ook naar het einde. Ja. En um, nou ja, dat was in 2010, 2011, was dat wel aan haar te merken. Dat, ja. um, ze heeft in 2009, heeft ze nog een soort oplevingetje gehad. Heeft ze bij oh. Oprah Winfrey, heeft ze nog een uh, interview gegeven over, okay. uh, over haar leven, over ja. alles wat ze nog wilde vertellen. Daar kwam nog het, uh, het album uh, I Look To You, kwam daar nog uit. En um, in 2012 heeft ze besloten om nog mee te werken aan Sparkle. Dat is een okay, film. Ja. in 2012? Ja, okay. en, uh, maar dat was echt wel, uh, echt wel het einde. Um, Want toen is ze ook overleden eigenlijk. Nou ja, ze ja. is daarna eigenlijk uh, teruggekomen van die film. En uh, ja, het is gewoon heel tragisch geworden. Ze hebben haar wow. uh, uh, met haar gezicht naar beneden in een bad uh, in het Hilton uh, teruggevonden. Ja? Oh, um, ja. ja, we kunnen er heel lang over praten uh, komen allerlei theorieën komen daar ja, vandaan. Ja. Uh, sowieso drugs waarschijnlijk. Maar uh, de ene zegt dat er ook een worsteling is geweest. Dus dat moord zou zijn. De andere zegt dat, het, dat ze gewoon zelf niet meer wilden. En dat het zelfmoord ja. is geweest. Um, maar ze ja. heeft denk ik een heel bewogen leven gehad natuurlijk. Ja, dat, het is gewoon... Continu die spotlights op je. Dat ja. is ook niet makkelijk hoor. Dat nee, ja, ik, ik, ook, ja. ik, ik bedoel natuurlijk drugs gaat het niet goed praten. Maar um, de druk van de... Van de van de industrie heeft haar Klopt, gewoon, ja. Elke keer weer beter. Weer een ja. nieuwe plaat. Nog beter ja, verkopen altijd, en zo. Weer altijd weer meer. Ja. Altijd beter. Vooral, altijd in, in, in, in, ja. vooral in, in 2009 en in 2010 is zij echt het podium bijna opgestuurd. Want het oh, geld was op ja. en weet je dat... Zonder zo'n... Ja, ik heb ja. daar ja. wel... Uh, ja, ik heb daar wel mijn, mijn, mijn eigen theorieën over, maar daar okay. kan ik ook nog wel een hele, hele uitzending mee vullen. <laughs> gaan we niet doen. Nee. want ik wil jou hartelijk bedanken voor ja, mooie verhalen. En zo. Nog leuk. één ding natuurlijk, je hebt een Instagram. Uh, over. Ja, ik heb een hele, voor de fans heb ik een, een, een, een, een Instagram. Uh, Whitney Houston Tribute Fansite. Tribute Fansite. Ja, okay. daar ja. heb ik uh, 12, meer dan 12.000 uh, volgers op. Zo, en ik heb knap. meer dan ja. 2000 uh, foto's en filmpjes daarop. Ah. Dus als je fan bent, uh, ga mij zoeken, ga mij volgen. Ja. Uh, om, uh, om er misschien nog wel meer van te horen. Ja, zien, dat is toch? Leuk, ja. ja, Wat je vertelde, je hebt ook contact met... Ja, ik, ik kan DM sturen naar, uh, naar Pat Houston of Patricia Houston, en dat is de, de, de, de, de schoonzus eigenlijk ja? van Whitney ja? Houston, en zij antwoordt mij ook als ik uh, vragen heb. Of, nou, of te gisteren. Ja, dus uh, <laughs> ja, de lijntjes zijn kort als je, als je veel ja. volgers hebt, uh, blijkt. Dus, uh, hey, ja. Nogmaals, hartstikke bedankt. Ja. En misschien tot de volgende keer voor de ja. andere twee uur. Ja, ja? Nou, ik straks, oh, bedankt je dat we <laughs> Ja, en jullie tot ziens en tot horens. All my problems, get them down till it makes you wanna shout.